met het NOS-journaal. Portugal gaat vandaag naar de stembus. Het zijn de eerste verkiezingen nadat het land in 2011 bijna failliet was gegaan... en noodsteun moest aanvragen bij Europa. De twee grootste partijen van het land gingen de afgelopen weken in peilingen nek aan nek. De regering van premier Coelho heeft hervormingen doorgevoerd... onder toezicht van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het IMF. En de grootste oppositiepartij, de sociaal-democratische PSOE... aast op kiezers die het bezuinigingsbeleid zat zijn. Moslimmannen die willen bidden op de Heilige Tempelberg in Jeruzalem... moeten 50 jaar of ouder zijn. Dat is een van de maatregelen die Israël heeft genomen... na de twee steekpartijen door Palestijnen gisteravond en vannacht... Ook mogen de komende twee dagen alleen Palestijnen die hier wonen, werken of studeren het oude gedeelte van Jeruzalem in. Bij de steekpartij kwamen twee Israëlische mannen om het leven. De Palestijnen werden na hun dood door de politie doodgeschoten, na hun daad. In Zuid-Frankrijk aan de Côte d'Azur worden na overstromingen door noodweer nog acht mensen vermist, dat melden Franse media. Zeker dertien mensen zijn om het leven gekomen door water- en modderstromen. Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Vogelaars gaan het Rijksmuseum helpen met het identificeren van vogels op prenten en andere objecten. Vandaag gaan zo'n 45 specialisten achter de computer vogels labelen. Van veel afbeeldingen op schilderijen en bijvoorbeeld op servies is nu niet duidelijk welke vogels het zijn. Die afbeelding heeft het museum gedigitaliseerd. Daarop gaan de vogelaars aan de slag. Het KNMI heeft in bijna het hele land code geel afgekondigd vanwege dichte mist... Met uitzondering van de Wadden, Zeeland, Brabant en Limburg. Het zicht is op sommige plekken minder dan 200 meter. Van Schiphol vertrekken minder vliegtuigen. Een aantal vluchten is vertraagd. De verwachting is dat de mist in de tweede helft van de ochtend is opgelost. Het weer, plaatselijk dus zeer dichte mist. In de loop van de ochtend trekt die weg. Daarna zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live, live. Z -Z -M -M. Met, met nu ZFM Jazz. Van CFM Jazz. Mijn naam is Elke Beuving. Ik heb het programma samengesteld. Ik mag het ook vandaag presenteren. En er staat van alles weer op het programma. Uh, we begonnen met de Springfield Stomp. Een, uh, een nummer gespeeld door de. Ja, dat vind ik wel een bijzondere naam. De Ghost Train Orchestra van uh, Brian Carpenter. En ja, deze muziek is natuurlijk beïnvloed door Raymond Scott, zou ik maar zeggen. Muziek uit de 20, 30 jaren. Leuk om mee te beginnen. Wat mag je twee tweede uur verwachten? Ik zie Jeff Neve op de rol staan van de CD-One. Karin Krog, Rita Rijs, Veeklaassen... Oliver Nelson, Liz Wright, Phil Woods en nou, te veel om op te noemen. Uh, we zullen dus doorgaan en dat heb ik uh, komt van een prachtige CD, de CD One van Jeff Neven, onze Belgische pianist. Somebody's voor. Mooi gezongen door Karin Krogh En uh, Dexter Gordon hoorde je natuurlijk op de sax. Uh, dit was van de CD Some Other Spring. Maar Karin Kroch uh, is, juist een, is uh, juist een cd uitgebracht. Don't Just Sing. Uh, en dat is eigenlijk een verzamelaar met muziek van haar... van 1963 tot en met 1999. En daar zitten ook onder andere een paar nummers op van Some Other Spring. Prachtige cd die je absoluut moet hebben. Karin Krogh. ze noemen haar wel... Uh, uh, de Noorse Rita Reis. en over Rita Rijs gesproken eh, zon inscheven dingen en er komt zon in Zandvoort. Zon en zand, ice cream soda. In een ligstoel zon ik op het strand Cellofan, de lucht een strakke blauwe van, Het strand en meer en hoop En meel verscheurt haar eigen keel en dan speelt de laffull Er is zoveel te koop. Rijen vogels kringen, zon van schijven. De zeeën trillen cellof aan, de lucht een strakke blauwe waan, het strolt een mierenhoop. Een meel verscheurt haar eigen keel, een dansorkest speelt laf voor ceil, er is al veel te koop boven de. Duil. Draaien vogels kringen, zon, want schreeven maak me bruin. Maak me Zon Nederlandse jazz, zou ik maar zeggen. En dit nummer is ook vertolkt uh, door Peter Beets' trio. En uh, V. Klaassen uh, zingt er dan bij Zon in dat is wel wat ouder. Ik dacht uit 2012 dat ik het op YouTube zag staan. Maar uh, uh, Peter Beets, uh, V. Klaassen, uh, Ruud Jacobs en uh, Martijn van Ittersen... die gaan met een soort uh, ja, uh, uh, tournee... Uh, uh, glorious Tribute to Rita Rijs uh, door het land. En ik zie dat ze op de spellijst dat ze 10 oktober in Den Haag zijn in het Dakota Theater aan van kwart overdag. Dus wil je meer muziek van Rita Rijs horen? Gespeeld door Ruud Jacobs, Peter Bates, uh, Veeklaassen en uh, uh, Martijn van Ittersen gaan naar Den Haag. Maar kijk maar eens op uh, de website van hun want ze treden op veel meer plaatsen op Tribute to Rita Rijs. Uh, over V. Klaassen gesproken, ja, die kan er ook wat van. Uh, ik heb het vorige keer ook al wat vandaan gedraaid en ik draai nu een nummertje van haar. Uh, what are you doing the rest of your life? <middels> Sleep in your eyes It may take a kiss or two Oliver Nelson staat op de rol. Oliver Nelson, Miss Fine. Het is een weer. Uh, het laatste heeft uh, Liz Wright weer een cd uitgebracht. Freedom and Surrender. Een cd die zeker de moeite waard is. En daar zingen ze ook een duet op met Gregory Porter. Right Where You Are. Daar komt-ie. Liz Wright. Mm -hmm. Just like my door are open, they never will close. De laatste nog levende pioniers van de bebop is niet meer. Afgelopen dinsdagmiddag 29 september stierf Phil Woods op 83-jarige leeftijd in East Stroudsburg, Pennsylvania, aan Long M. De altsaxofonist ontwikkelde het geluid van zijn saxofoon op eigen wijze naar het voorbeeld van zijn groot voorganger Charlie Parker. Woods doorliep een aantal fasen in zijn loopbaan, net als iedere muzikant, die zijn carrière artistiek gezien niet altijd even goed deden. Feit is echter dat hij tot de grote altsaxofonisten van de jazz moet worden gerekend. Ik zal nog wat werk van Phil Woods laten horen. Dit is van de, uh, iets uit een LP Woodlore uit 1955. Falling in love all over again. Leden. Hij heeft ook nog een beetje uh, wat met popmuziek gedaan. En, en, en niet zo mis ook. Hij heeft bijvoorbeeld de, de solo in Just The Way You Are van Billy Joel... en bijdrage aan de albums Katie Light van Steely Dan en Still Crazy... After All These Years van Paul Simon... hebben hem uh, uh, grote roem en inkomen verschaft. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Pop betaalt meer als het goed gaat dan jazz natuurlijk. Uh, ja, het is een echte uh, uh, stilist... Hij heeft volstrekt eigen geluid en stamt rechtstreeks uit de traditie van de jazz, wordt over hem gezegd. En ik daar, nog een klein stukje, dus een lang nummer. Ik doe maar een kort stukje van zijn eerste LP pot pie. En hiervan het nummer Mad About the Boy, Phil Woods. We hebben we nog meer op de rol staan Onder andere Anthony Strong On A Clear Day Een cd net is uitgekomen En daarvoor draai ik de titelsong On A Clear Day Anthony Strong Engelse jazzzanger here on a clear day, how it will astound you that the glory Ja, dat was uh, Engelsman Anthony uh, Strong. Mooi cd gemaakt. Uh, zeer, zeer, zeer mooi, zou ik zeggen. Uh, net uitgekomen ook. Uh, volgende week, 11 oktober, is het weer zover. Dan is er weer een uh, echte uh, jazz in zand middag. 11 oktober... Half drie, Theater de Krocht, Peter uh, Lichtermoet en Jean-Louis Van Damme zullen daar optreden. Peter Lichtermoet uh, op viool en Jean-Louis Van Damme piano. Alle twee uh, ja, ervaren muzikanten die allerlei verschillende muziekstijlen gespeeld hebben. Dus het belooft zeker de moeite waard. Dus ben je in de buurt, ga er naartoe. Peter Lichtermoet en Jean-Louis Van Damme op piano, Peter Lichtermoet viool. Die maken de middag heel buitengewoon, zou ik zeggen, in Zandvoort Theater de Krocht. Half drie aanvang. Uh, een andere, ik, ik had geen muziek van Peter Lichtenmoed uh, in mijn collectie... dus het uh, spijt me, ik moet iets anders horen op, laten horen op viool... en dat is natuurlijk een bekende geworden, dat is Zach Brock. En uh, die, die zegt over zichzelf voor elk optreden... dat hij een flinke slok oude single malt whisky neemt... en hij drinkt absoluut geen wijn. Nou, als je een flinke slok whisky neemt... dan kan je natuurlijk letterlijk uh, goed fiedelen op de viool. Uh, dit komt van de cd, uh, nieuwe cd... Uh, Serendipity is, serendipity is een toevallig ontdekking, ontdekking per ongeluk en het nummer Sally Song, Zach Brock. Op Vio. Mooie muziek op de viool. Jazz op de viool. Dat hoor je niet zo gek vaak. Uh, op haar nieuwe album, Colors, laat de Nederlandse Turkse zangeres en pianiste Karsu uh, een mooi geluid horen. En ik zou zeggen: luister eens mee. I'm not in love van haar nieuwe CD, Colors. Fantastische CD. Zeker de moeite waard. I'm in love. Did You hear the rumors. They're all about me. Everyone's talking. Don't know if it's true. Let's ask myself. You don't About me, everyone's talking. Don't know what to do. That's as well. So zeker de moeite waard. En wat ook een, iets heel moois is, is van mij te rondtellen uh, En daar het volgende nummer van. Het draait niet helemaal. De Rotterdamse die in Colombia woont. Cubaanse planken zou ik bijna zeggen.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 Dat is zover mij te hontelen. Dat moet ik de volgende keer over doen, want het is nummer zo lang niet afgelopen. En dat is een hele prachtige reden. Dus da moet ik gewoon meer van draaien. Maar het, het zit er alweer op voor vandaag. En uh, ja, je hebt geluisterd naar CFN Jazz. Mijn naam is Alco Beuving. We hebben een gevarieerd pakket aangeboden. Classical Jazz, Cool Jazz, van alles dat ertussen. Kan er nog meer op de lijst staan, maar de tijd is gewoon tekort. Er is ook zoveel mooie muziek. En uh, ja, zo vlak voor Halloween kwam ik nog een aardig nummer tegen van Harry Breuer. Iemand uit begin 1900 geboren. Die het in zo lang overleden, maar het is bijzondere muziek. Zeker voor Halloween, dit. Dus jazz in Zandvoort Peter Lichtenmoet En Jean-Louis van Dam Niet vergeten half drie in het Theater de Kroeg. Ik wens je nog een hele fijne zondag en Een hele mooie dag toe Veel zon, fun in de sun zou ik bijna zeggen En graag tot de volgende keer En misschien wel tot morgenavond 9 uur CFM Jazz Een hele fijne dag